11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Hongaarse politie heeft de kapitein van een cruiseschip opgepakt. Zijn schip voer gisteravond op de Donau over een kleinere toeristenboot heen. Aan boord waren 33 Zuid-Koreanen en twee bemanningsleden. Zeker zeven mensen kwamen om het leven. 21 opvarenden worden nog vermist. De aangehouden kapitein van het cruiseschip, een Oekraïner van 64, wordt verdacht van roekeloos vaargedrag.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 Daphne Schippers is nog niet terug op haar normale niveau. De wereldkampioenen op de 200 meter eindigden bij de Diamond League in Stockholm als derde in 22 seconden en 78 honderdste. Schippers kon maandenlang niet voluit trainen doordat ze in februari van de trap was gevallen. Vorige maand haalde ze bij een wedstrijd in België wel de WK-limiet. Stockholm was haar eerste grote wedstrijd. Het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog, minimaal rond 12 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag breekt de zon vaker door. En het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Cachère Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort! Zandvoort? In in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1300. 34, ja, 33 was vorige week. 34. Um, we gaan weer een uurtje nieuwheidsmuziek voor jullie draaien. Um, we beginnen met David Boeks. Vorig uur ook hadden we al een, uh, een album. En dit album dit heet Dreams. Uh, en dat is uit 2018 uit Balfd. Dat gaan we dus doen. En daarna nog veel meer. 15 tracks in totaal in dit uur. Informatie kan je vinden op peacefulradio.info en ik wens je dan ook heel veel luisterplezier.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 Carlino with Perpetual Motion. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual-motion.net.